We gaan zo luisteren naar een reportage van verslaggever Gerda Bosman. Zij dook in de depots van Museum Boerhaven... op zoek naar een stuk maansteen met een wel erg bijzondere geschiedenis. En daarna volgde een herhaling van het gesprek dat ik eerder deze uitzending had... met wetenschappers Boris van Beukelen en Petra Visser. Samen met presentatrice Elisabeth van Nimwegen... sprak ik hen over een nieuwe bedreiging voor het koraal bij de ABC-eilanden. Een gigantische vlek van giftige blauwalgen voor de kust van Bonaire. Focus. We nemen nu mee naar 1972. In dat jaar landde voor het eerst een bemande missie op de maan. De bemanning van de Apollo 17 nam een klein cadeautje mee voor koningin Juliana. En dat souvenir bevindt zich nu in Museum Boerhaven. Conservator Bart Grob vertelt erover. Het is een houten plank. Een plankje. Iets van 30 centimeter uh, hoog en uh, 15 centimeter breed. Er zit een Nederlands vlaggetje op en twee... Uh, tekstbordjes en een plastic balletje. En in dat plastic balletje zit ja, eigenlijk gewoon een ondefinieerbaar, ja, iets wat op een, op een steentje lijkt. Het lijkt <coughs> het glas. Een glazen balletje. Het, het lijkt, het is doorzichtig, uh, maar het is, uh, het is kunststof. Het is, geen, uh, het is geen glas, omdat het geen, uh, ja, het gaat natuurlijk om hetgene wat in dat, in dat balletje, dat, dat doorzichtige balletje, uh, wat daarin lijkt te zweven. Uh, het heeft iets mysterieus. Uh, het heeft ook iets...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 The electric car in which they would drive to the exploration sites. That's beautiful. This to be one of the most proud moments of my life, I guarantee you. We thank you very much. Yeah. Ja, ik heb zelf het idee dat eigenlijk na dat Apollo-programma is het nooit meer zo goed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 Ja, de kans dat u dus een keer een echte maandsteen cadeau krijgt... is bijzonder klein, Tenzij u een echt staatshoofd bent. U hoorde conservator Bart Grob in gesprek met verslaggever Gerda Bosman. Dit is Our House van Madness.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 I'm with a small kiss oh. She's the one they're going to miss in lots of ways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 En, en Boris, uh, die blauwalgen die daar zitten... heeft dat ook nog iets te maken met uh, afvalwater... wat van het eiland uh, uh, afstroomt de zee in? Nou, in de eerste instantie uh, dachten we wel... je zou denken inderdaad, algen denk je aan voedingsstoffen. De vraag is natuurlijk waar die voedingsstoffen vandaan komen...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 Till I found you, my dear I thought love was a shame So I threw it away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 There's no cause to think that I won't stay Haven't I have been with you all the way There's no time like now to make amends After all we are more between us we shouldn't say and don't be acting halfway when you know we're all alone there are times when I don't see the light I don't know if what I do is right I'm wrong, it's never meant for you So don't confuse my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 ja, al die watermassa's, uh, waar ook uh, van nature nutriënten in zitten. En mogelijk ook van boven, dat er natuurnutriënten uh, bij komen. Uh, ja, dat moeten we nog heel erg uitwerken. Het is moeilijk om nu alvast uh, iets over te zeggen.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 Nou, okay, een algemeen advies, Petra noemde al aan het begin van het gesprek... dat er heel veel natuurlijk mogelijke oorzaken zijn... die uh, achter het achteruitgang van het, uh, van het koraal zitten. Oorzaken waar je helaas weinig aan kan doen. Hein? Natuurlijk als klimaatverandering uh, en opwarming van het oceaanwater. Maar zeker, er zijn ook heel veel lokale oorzaken waar, waar je wat aan kan doen. En met name natuurlijk het, uh, ja, het, het afname van uh, nutriëntuitspoeling naar het grondwater. En naar de zee, daar is zeker wat uh, aan te doen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 Bijvoorbeeld, wij, wij hebben projecten lopen met waterstofperoxide, omdat blauwe algen daar heel gevoelig voor zijn. Uh, dat kan in meren, daar kan je een bootje in en dan kan je een bepaalde concentratie heel goed uitrekenen. Dat je dan een bepaalde concentratie krijgt uh, van waterstofperoxide. Zodat je, want dat luistert vrij nauw, maar in de zee is dat natuurlijk uh, dat is geen beginnen aan. Nee, nee. Dat moeilijk de hele zee ja, om, spijt ja, Dus eigenlijk is de enige oplossing om te zorgen dat al die voedingsstoffen niet het water inkomen. Ja, een laatste vraag. Uh, wanneer zijn jullie weer te vinden op het onderzoeksschip?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 Aanstaande donderdag uh, vijf half tien... wordt focus uitgezonden geheel over deze expeditie. Hartelijk dank Boris van Breukelen, Petra Visser en Elisabeth van Nimwegen. En in het volgende uur gaan we luisteren naar de documentaire... De Theorie van René van S. Hij sprak mensen met een wetenschappelijke theorie... waar ze heilig in geloven, ook al willen wetenschappers er niks van weten. En ik praat met Sarah Heijsen, directrice van het Airborne Museum in Oosterbeek. Het museum opent vrijdag haar deuren voor de nieuwe tentoonstelling Het Netwerk. En die tentoonstelling vertelt het verhaal van de verzetsactiviteiten... rondom de slag om Arnhem in het najaar van 1944. Dus blijf vooral luisteren naar Focus, hier op NPO Radio 1.